Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De Nederlandse export is in augustus flink gegroeid. Vergeleken met een jaar eerder werden ruim 5% meer spullen geëxporteerd. Het is de sterkste groei in een half jaar. Ook de import steeg met ruim 5%, meldt het CBS. Vorige week bleek dat de Duitse export in augustus juist met meer dan 5% was afgenomen. De Nederlandse industrie is sterk afhankelijk van die in Duitsland. Daarom wordt verwacht dat ook onze export binnenkort weer daalt. De meeste Nederlanders, 88%, zouden een donororgaan willen krijgen als hun leven in gevaar is. Maar 26% staat geregistreerd als donor. Blijkt uit nieuwe cijfers van de campagne Donor worden. Die campagne begint deze week. In Mexico heeft justitie het onderzoeksdossier over 43 vermiste studenten vrijgegeven. Justitie op soort vertrouwen van het publiek terug te winnen. De studenten verdwenen ruim een jaar geleden. Dat ze in de stad Iguala waren aangevallen door de politie. Volgens de autoriteiten heeft de politie de studenten overgedragen aan een drugsbende... die hen zou hebben vermoord en de lichamen zou hebben verbrand. Nabestaande en internationale gedeskundigen geloven dat niet. Onder meer omdat het bewijsmateriaal zou zijn verdwenen. De Mexicaanse politie en het leger zouden proberen om hun betrokkenheid te verdoezelen. De digitale brievenbus van de grote banken is geen succes. De banken proberen al een paar jaar om klanten te laten overstappen... van de papieren accept giro naar de zogenoemde Finbox... Op het hoogtepunt waren er 600.000 deelnemers... maar vorig jaar liep het gebruik alweer terug. En daarom heeft ING besloten om er na dit jaar mee te stoppen. Het weer, het is koud. Minima net boven het vriespunt. In het oosten ook onder het vriespunt. Verder vandaag periode met zon, maar ook sluierbewolking. Het wordt niet warmer dan 10 graden. Ook de rest van de week is het fris met geregeld zon. Wel neemt de kans op een bui dan geleidelijk toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. In de Randstad staan 40 files, goed voor 200 kilometer. De files met de meeste vertraging staan op de A4 richting Amsterdam. Tussen Knoopend de Hoek en de Nieuwe Meer 10 kilometer. En op de A6 Lelystad richting Muiden. Daar staat tussen Knoopend Almere en Buidenberg 12 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Knoopend Velsen en Amstelveen 14 kilometer. En de hele A13 richting Rotterdam staat vol tussen klopend Prins Klausplein en de afwitberg een rode reis. Op de A28 Utrecht in de richting Amersfoort. Daar staat bij de Afrit Den Dolder vijf kilometer een kapotte vrachtwagen. Bij de Afrit Den Dolder is één reis ook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Who sell out in the stores? You tell me who flop? Who cop the blue drop? Who juice got pop? Who's most?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 All still go you cutie. All my homies still go the money we come across the go you cutie. All my no still go you cutie. All my homies still go you cutie. All my homies still go you cutie. you rather see me die than see me fly I call All the shots, rip All the spots, rock All the rocks, top All the jump I go you cutie. All my when All the balls stop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 Throw your roadies in the sky, wave side to side, and keep your ass high, while I give your girl an eye. Play a please, lyrically, you can see, B-I-G, jig on the cover of Fortune, five double O's, my phone number, your man ain't got to no, know, I got the dough, got the flow down, black platinum plus, like Zizzac, dangerous, on Trissac, leave your ass, Pizzac. Donderdag zaterdagmiddag in Zalfords. Welkom terug bij CFM. We zijn er tot aan uh, 5 uur vanmiddag met soft op zaterdag, met daarbij heel veel lekkere muziek natuurlijk, waaronder deze van uh, Notorious B.I.G. de More Money, More Problems. En daarmee openen we het uur 2 met daarin de volgende onderwerpen. Ja, door de actualiteit uh, ingehaald inmiddels, hè, door het uh, wat later beginnen van de voetbalwedstrijd van SV Zandvoort om kwart voor drie zult u de evenementenagenda rond de klok van kwart voor vier kunnen uh, uh, waarnemen. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Uh, nou, terwijl het telefoon gaat... Uh, ja, ik ga eens even kijken, want waarschijnlijk is er gescoord, Joop. Ja, inderdaad, Rob. Dat klopt. En wel aan de goede kant, of wel uit staat met 1-0 voor een strakke voorzet. Vanaf de rechterkant bereikt uh, Naitcherberg. Die hoeft alleen maar die bal in te tikken. Standwoord leidt dus met 1-0. En dat zijn uh, goede berichten. Ga gewoon door. Goed, uh, we gaan straks weer schakelen met uh, <laughs> Johan Van <laughs> Die heeft ons de wedstrijd volgt. En inmiddels heeft u begrepen, ze staan met 1-0 voor. Uh, Tussen kwart over die half uur gaan we bellen met Danny van Soest... want die weet ons alles te vertellen over het Zandvoorts Oktoberfest... wat uh, om 9 uur vanavond losbarst in het sportcafé Zandvoort. Uh, uiteraard gaan we even schakelen met het circuitpark Zandvoort... Uh, want daar is dit weekend de finale-races... en daarvoor is nog aanwezig voor ons Willem van Densen. Hoe laat dat wordt, dat hangt ook even van het voetbal af. U hebt ook nog recht op de uitslag van de kwalificatie van Sochi... Uh, van de Formule 1 in Rusland... En ik uh, kan u al van vast verklappen dat een keurige mooie negende plek... voor Max uh, Verstappen morgen op de startgrid. Er uh, is dus genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren... naar je lokale zender ZFM. Ja, we hebben weer genoeg te doen, Albert-Jan. <laughs> ja, en het is uh, mooi weer vandaag. En ook morgen in Salford Een beetje fris, maar wel heel erg zonne. En niet alleen in Salford is het fris, hoor. Nee. Frisse morgen in Parijs. Gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Franse. Ik ben een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Je beetje een beetje Oh, je een beetje Vergens over lege lachen kan niet geloven dat het echt was zijn de mij zijn. Ze leken mix van dat taxil jij en Anouk. Oh, oh, er gebeurde iets met mij. Toen zij zij: Je zie Nederlanders, Oh, Je palde op die peuk Franste en ik zei. Oh, wat mooi. Jorik en Parijs. En uh, van Parijs gaan we over uh, naar uh, Duintjesveld. Naar Joop Fris, de wedstrijd uh, ZSGO tegen WMS. En SV Stolvervoort staat voor. Dat zijn goede berichten, Joop. Ja, inderdaad, Rob. Trouwens, jij draait je hand om van Parijs naar Duikersveld te gaan. Nee, hè? Nee. <laughs> nee ja, inderdaad. Stolver staat voor. En uh, dus ook die, die dat terecht, Salverweet. Waar behoorlijke kansen gaat, zelfs die uh, eigenlijk uh, gescoord hadden moeten worden. Maar goed, uh, als er naar eentje in gaat, dan uh, staan we in ieder geval voor. ZS, uh, ZE, nee, z s g o w m s Laat maar eens zeggen die Amsterdammers. Dat, uh, dat is toch een club waar uh, die uh, zo nu dan eruit komt en dan uh, de verdediging van Zandvoort test. Maar die staat uh, uh, ijzer sterk eigenlijk tijdens het voetballen. En dat, uh, dat is uh, op dit moment geen probleem. Ronald Kaalos heeft nu de bal. Speelt daar uh, Max Aardewerk aan. Aardewerk snijdt naar binnen toe. En dan speelt hij weer naar de andere kant. Maar je uh, zet de Haan. De Haan dan kan die bal makkelijk aannemen. En kijken wat hij gaat doen. Waarschijnlijk gaat die man proberen. Nee, hij legt een breedte. Maar dat was niet goed. Had Peter beter kunnen proberen te passeren. De lichtstand weer weer is de Haan. En weer is de bal kwijt. Kom op, hé. daar zijn we er mee bezig. Uh, zit eens. is, uh, zit is uh, kunnen Ja, ja, ja. <laughs> en komen de dus 16 meter van En Kalis Je kan die bal leken. even een klein tikje geven. die hij uit die 16 meter gaat. En is het is toch altijd wat prettiger en binnen in die 16 meter gelopen pingel. pingelen. Uh, nu nog steeds uh, uh, de Amsterdammers in uh, aanval. En uh, Patrick uh, van der Hoort was ermee bezig en die kan nu de ballen gaan overnemen. Het altijd, het wel weer in eigen handen. Ja, een mooie, mooie overname daar. En kan de meters maken. Ik kon niet zien wie het was. Jan Zonneveld nu. Zonneveld, Legt hem naar de rechterkant. Nee, de linkerkant moet ik zeggen. Hij heeft die bal prachtig mooi voor. En kan alleen maar door een verdediger van de Amsterdammers over de achterlijn gewerkt worden. Dat betekent dat met een corner op de rechterkant. Nee, toch niet. Toch via dan een Zandvoortse hoofd, waarschijnlijk over die achterlijn gegaan. En de Amsterdammers mogen die bal gaan uh, nemen. Goed, we hebben gespeeld 31 minuten bijna. En de zand is nog steeds 1-0. Dus het gaat toch goede kant op. Ja, de Amsterdammers staan nog steeds achter, daar houden we van. ZSGO tegen WMS. Dankjewel, Joop. En straks komen we weer bij je terug. Niet tegen WMS. ZSGO BMS tegen zand. Oh ja, dat was, zie je. Zie je wel hoeveel zin is. Ik houd ook op de Amsterdammers hoor, als je het niet erg vindt.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 schakelen naar het Sportcafé in Zandvoort. Goedemiddag, Danny. Hoi, goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag. Ja, we bellen jou niet zomaar op. Nee, want vanavond gaat er een geweldig feest daar in het Sportcafé plaatsvinden. Wat gaat er gebeuren? Uh, ja, we organiseren een Zandvoorts Oktoberfest... Met alles erop en eraan, we hebben onder andere ja, pullen, bier natuurlijk mogen niet ontbreken. We hebben biertafels, we hebben Duitse slakers en uiteraard hebben we een spelelement: en dat is het bierpulschuiven. Huh? Het bierpulschuiven, wat die, schuiven, die moet je uitleggen. Ja, wat houdt het in? Uh, we hebben een lange sjoelbaan en dan je, krijg je drie bierpullen, en dan moet je zoveel mogelijk punten schuiven. Ik hoop dat de winnaar die gaat met een mooie, mooie prijs naar huis. En ik, en ik, ik, weet, ik ben bang dat ik het antwoord al weet... maar er zit er dan geen bier in, want dat is zonde natuurlijk. Ja, dat is inderdaad zonde. Er mag absoluut geen bier verspild worden. Nee. <laughs> Goed, uh, vanaf negen uur barst het feest los. Uh, je zei het al, uh, Duitse slagers, uh, bierpullen. en uh, wat, kunnen we, wat kunnen de gasten nog meer verwachten? Uh, ja, voornamelijk een hele hoop gezelligheid... Dus ik zou iedereen willen oproepen om uh, ja, voornamelijk uh, naar het sportcafé te komen vanavond. Voor slechts 2,99 euro heb je al een kaartje. Dus, uh, ja, daar wil ik het even met je over hebben. Hoe kom je, hoe kom je in godsnaam op 2,99 euro uit? Uh, ja, dat is een uh, marketing truc natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat is iets, uh. Lekker goedkoop. Iedereen een cent terug. Danny of niet? Iedereen een cent terug? Uh, sorry? Ja. Iedereen een cent terug of dat niet? Nee, mijn nee, heeft je die een, uh, fooi. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Ja, Danny vanavond dus uh, vanaf 9 uur uh, het Oktoberfest. Maar dat is niet het enige feest wat jullie uh, jaarlijks organiseren. Meerdere feesten toch in het Sportcafé? Ja, klopt. Uh, in 13 februari 2016 hebben we weer het Zandvoort Carnival voor de tweede keer op de rij. afgelopen keer zijn we ook al bij jullie in de studio geweest natuurlijk. Tuurlijk. Dus uh, ja, dat uh, zit daar ook weer aan te komen. Maar eerst gaan we dit uh, feest uh, ja. tot een goed einde brengen. Maar uh, ik, ik zou me kunnen voorstellen... als je dan in de, die Duitse Oktoberfest, als je die foto's ziet... dan is ook iedereen gekleed op het feestje, toch? Ja, uiteraard. We komen erg veel mensen in, uh, in themakleding. Dus op of een, uh, ja, een T-roller jurkje. Dirndels heet die dingen. Ja, toch, <laughs> ik, uh, ik kan het niet zo goed uitspreken, maar... Uh, maar goed, ja, inderdaad. vorig jaar was het ook een geweldig feest. En, uh... Ja, klopt. Ja. We kunnen terugkijken op een uh, succesvol carnaval. Het was erg druk en uh, we waren erg te spreken over de opkomst en uh, over de sfeer. Okay. Danny, hoe komen wij aan kaarten als we er uh, vanavond heen willen? Uh, je kunt gewoon naar de deur lopen, dan kun je bij de portier kun je een kaartje kopen. Die kun je direct contact contant afrekenen en dan, uh, ja, dan word je gewoon binnengelaten. Dus dat is... Uh, ja, dan nou, nou heb ik gelezen dat jullie wel vanavond een, een deurbeleid hebben op leeftijd. Ja, klopt. We uh, hanteren een 18-plus beleid vanwege de alcoholwetgeving. Dus uh, iedereen onder de 18 uh, wordt ID uh, gevraagd en uh, die kunnen zich dan legitimeren. En uh, ja, mocht je boven de 18 zijn, dan krijg je een bandje zodat je, wij weten dat je gecontroleerd bent. En zodat, je alcohol, zodat wij alcohol kunnen schenken aan je. Hartstikke, hartstikke Ja, het hoort erbij. Het, het is ook een verstandig... Uh, ja, goed dat jullie dat, dat, dat, daar zo op inspelen. En dat is ook de zaak in, in de gaten houden. Maar goed, nogmaals. Vanaf half negen is, is er, kan, kunnen we elkaar te kopen. Vanaf negen uur barst het los. En het duurt tot in de kleine uurtjes? Um, ja, we verwachten tot een uurtje of één. Het kan niet uitlopen. Maar uh, ja, om die tijd zal het ongeveer wel uh, ten einde lopen. Ja, wie is vanavond uh, de DJ bij jullie? Uh, we hebben een aantal DJ's. We hebben onder andere DJ uh, Corona... Ja, van het drankje. Ja, inderdaad. We hebben dj Lord Turner. Dus uh, ja, we hebben verschillende dj's. We hebben in totaal hebben drie dj's. En die uh, draaien al wisselend want uh, ongeveer een half uurtje. En uh, vervolgens uh, begint de andere dj. Goed, dus ga gekleed. Goed, goed Duits humeur. En uh, ja. zoals jullie ook in de, in de aankondiging, party leuben. Zoals het dat uh, ja. zo mooi heet. Uh, en liefst, ge, liefst gekleed op het, op, het, op het thema van vanavond, het Oktoberfest. Dat verhoogt de feestvreugde natuurlijk. Ja, het is uiteraard niet verplicht, maar we zouden het wel leuk vinden... als zoveel veel mogelijk mensen in de kleding komen. Oké, okay, Danny. Nou, ik zou zeggen, heel veel spaas vanavond. Ja, veel spaas. Ja. Veel spaas. Dankjewel. En uh, nou, we, we houden je we houden in de gaten en uh, we, we, we horen TCT hoe het feest is geweest. Veel plezier vanavond. Hartstikke bedankt. Oké, okay, do. Tjus. Tjus. Tjus. Ja, dat wordt een feestje daar vanavond. Dag Danny. in het Sportcafé. Het grote Oktoberfest. En iedereen is voor harte welkom vanaf 18 jaar... voor 2,99 euro. Voor de juist van Danny van Soest. Heel veel plezier nogmaals, als Danny en alle mensen die dat daar organiseren. En natuurlijk jij ook hè, als je gaat. Het Oktoberfest hier in Zalvoort. Je hoorde, ik heb een toeter op mijn waterscooter... om alvast een klein beetje in de stemming te komen... Vandaag een tweetal voetbalwedstrijden die we voor je in de gaten houden. De wedstrijd SV Sanford 1 tegen ZSGO WMS. Daar staat op, op dit moment 1-0. En dan de andere wedstrijd van de Veteranen 1. Die spelen vandaag thuis tegen Germaan de Eland. En daar staat het 0 tegen 1. Dus die heren staan achter. Zo dadelijk gaan we weer naar Jan Fres. Daarbij duintjes speelt voor de wedstrijd van vandaag SV Sanford tegen ZSGO-WMS, oftewel de Amsterdammers, zoals Joop ze noemt. We'll van uh, bijna het einde van de eerste helft van de voetbalwedstrijd SV Zalffort 1 tegen de Amsterdammers en daarvoor gaan we weer over naar uh, Jap Jap. Ja, yep. oh sorry. Ja, ja. ja, je bent er. Ja, ja, ja. ja. ja oké. Waar het bijna 1-1 was. Op het moment dat we naar jouw favorieten. Dan gaat het luisteren van de 80 jaren. Een van jouw favorieten. Uh, het was een uh, vrije schop voor de Amsterdammers. Die kwam omhoog in de doelmond. werd uh, gekopt. Joris Smit kon hem eigenlijk makkelijk stoppen. Maar het uh, ja, leek wel dat die bal heel erg heet was. Of misschien wel verschrikkelijk zwaar. En hij liep hem los. Uh, pakte weer de En toen kon hij hem gelukkig uit het doel krijgen. En uh, nu is het dan inderdaad ook wel echt rust geworden. Dus het is. Inderdaad, uh, nu 45 minuten geweest. het spel heeft een paar keer stilgelegen. Gezond heeft eigenlijk het van het spel gehad tot nu toe. Uh, heeft het nog maar, nog maar, moet ik dan met zijn zeker zeggen, met één doelpunt uh, kunnen tonen. En uh, ik maak me sterk dat er in de tweede helft nog wel geen anders zal gaan gebeuren. Oké, okay, nou dan komen we zeker voor de tweede helft bij je terug, Joop. Dankjewel voor dit moment. Ja. Oké, okay, het staat dus uh, 1-0 tegen SV Sonford Zit SGWMS. WMS. no oh. me close. was let go. stars. So then you Stop op de huis, zaterdagmiddag bij CFM als eerste 1-0 Buddy van Felix. Gevolgd door deze klassieke van de Doobie Brothers. Dat was de Long Train Running. CFM Race Radio, Pit Report. Ja, het is weer tijd om live te schakelen naar Circuit Park Zandvoort Naar Willem van deze. Die is bij de finale races. Hoe is het daar, Willem? Ja, uh, Circuit Park uh, de finale races. En dan uh, met name van de Plank Pen uh, Sprint Series. Uh, die hebben hun race achter de rug. Duitse... Rug een uh, race, kwalificatierace, niet uh, bepaalde startopstelling van morgen, maar tegelijkertijd de eerste uh, zes die ontvangen nog punten ook. En ja, hier uh, naar zo voor toe kwam uh, Robin Vrijns, uh, ja kampioen geweest in uh, diverse klassen, al uh, ja, mislukt Formule 1-avontuur uh, gehad. Uh, niet vanwege het feit dat hij er niet uh, kan, maar vanwege het feit. <laughs> Ja, financiën en politieke spelletjes. Uit de Formule 1 gebonden voordat hij echt heeft kunnen rijden daarin. Dit jaar actief in de Blank ben series En hij kwam hier naar Zandvoort samen met zijn teamgenote Laurens van Toor. Als leider in het kampioenschap. En het was voor hem alleen de zaak om die titel dan te gaan binnenhalen. Hier met vandaag al puntjes en morgen. Nou, het verhaal is alles van over. Rijns ging uh, in de eerste ronde in de Tarzan bocht al in de ronde. Kwam in het uh, grint te staan. En de lachende tweede in dit geval, of derde eigenlijk. Want uh, we hebben het over Van fantoor en uh, Vrijns. Uh, ze rijden met z'n tweeën. Hoewel uh, Van Toor dit weekend niet kan rijden vanwege een heupbreuk en een beenbreuk. Uh, voor de week opgelopen uh, tijdens een race. Maar goed, uh, lachende in dit geval was uh, Maxi Poek. Uh, een Duitser die met de Bentley uh, onderweg is 8.8. Uh, of uh, 7 punten achterstand dat op uh, de reis. En uh, de race wist te winnen hier samen met zijn uh, teamgenoot uh, Vincent Adriel. En ter halve uur 1 punt uh, voorstaat uh, in het kampioenschap. En morgen is dan... Uh, ...hoofdrace waren de we weer naar 25 punten weten we halen. Je zou zeggen alle kansen op voor uh, Vrijns... ...maar ja, deze kwalificatierace eindigde die ons 13e. Impliceert dan ook de vorige 13 uh, moet starten... ...en de Bentley uh, leider in kampioenschap en winnaar uh, vandaag. Ja, die start vanaf uh, de eerste positie... ...dus het gaat nog verrekt uh, moeilijk worden uh, voor Vrijns. Die overigens uh, na afloop van dit seizoen uh, van deze klasse... ...gelijk weer doorgaat... Uh, in het uh, Formule E, dat is de elektrische uh, Formula Auto's uh, kampioenschap, ook een wereldwijd kampioenschap, dus ja, dan gaat hij daarop, uh, maar in de herkant, mocht het niet lukken in de plank pensie. Tweede in de race vandaag weer uh, de Belgische Frederik uh, van Die rijdt met uh, Niki Tim uit Denemarken. En derde en, uh, was het uh, Marcus Winkelhoek, uh, Wel bekend natuurlijk vanuit de TTM en de Formule 1. Die uh, samen met zijn team de derde plaats wist. Uh, Verhoogd heel mooi vierde. Uh, Jeroen Blekenmolen. Die rijdt met de Oostenrijker uh, Norbert Ziedler in een Ferrari. Uh, Jeroen uh, toch nog vierde geëindigd. Ondanks het feit dat hij nog een uh, driver. Zo'n penalty kreeg ook. Dus vanwege het overschrijden van de witte lijn bij de pitstraat uitrijden naar de pitstop. Morgen voor dus kans om dat podium in een Ferrari waar hij voor het eerst mee reist. Hij heeft heel veel auto's al mee gereisd. Ferrari nog niet. Toen hij dit weekend voor het eerst. En het ziet er nou uit als het morgen wel allemaal het balletje de goede kant op valt. Dat hij daar ook gelijk nog eens een podium kan gaan halen daarmee. Oké, okay, helemaal duidelijk uh, Willem vanaf Circuit Park Zanvoort. En luisteraars trouwens die uh, de races uh, live willen volgen op het circuit. Dat kan ook via de CFM-app. Kijk dan gewoon even onder Pitcam. En uh, ja, dan kan je live een uh, kijkje meenemen op je app, Albert uh, oh, Jan. Ja, dat lukt mij niet. Maar nee, uh, jou, bij jou wel. niet. Mij wel. <laughs> Alleen bij <is> mij niet. <laughs> hey Willem, dankjewel. En uh, straks komen we nog uh, één keer. Nee, niet. Nee, we komen niet meer bij hem terug. Niet meer kwart over nee, vier. De hoofdrace is geweest. Toch de de hoofdrace is toch geweest? Uh, Willem? Ja, ja, ja nee. Helemaal ja. goed. Geniet van je vrije zaterdag verder. Oké. Okay. Ja, en bedankt. Yo. Hey Willem, dankjewel. City, 25 jaar. The FM. FM. FM. En uh, dat waren inderdaad de finale races. Nou, we hebben zojuist gehoord wie de race gewonnen heeft. En een keurige vierde plek voor Plekenmolen, uh, Terwijl hij toch een uh, drive through penalty heeft gehad. Dus een hele goede prestatie van hem. Het is 11 minuten over half vier, Hier is Liz Op zaterdag volgen vandaag twee wedstrijden. De Veteranen 1. Ze spelen vandaag thuis tegen Germaan de Eeland. Daar staat het 0 tegen 1. En de andere wedstrijd is van Sanfort 1 tegen ZSGO WMS. En daar staat het momenteel 1-0 in rust. En uh, zo gaan we weer terug naar uh, Joffres... die daar vandaag live bij aanwezig is, Albert Young. Klopt. Ja, we horen hoe de tweede helft gaat verlopen... Uiteraard nou, heel veel lekkere muziek vanmiddag bij Salved op zaterdag. En we hebben een klassieker gevonden. We hebben hem weer eens uit de kast getrokken. Casey en de Sunshine Bands. Deze serie van Casey en de Sunshine Band, joh, that's the way I like it. En mocht je trouwens een kijkje willen nemen in de studio van CFM, dat gaat heel eenvoudig, Albert Jan. Ja, en het gebeurt ook al. Gewoon even via www.zfm-live.nl. Dan kan je meekijken. Jij wordt aardig meegekeken, hè, op dit ja, moment. Ja, ja, ja, Ik kreeg net een keurig, keurig screenshot, heet dat met het duur woord. Gewoon een foto is dat, ja. luisteraars. Maar uh, ja, hij is helaas ziek. Bob, uh, van harte wetenschap. Uh, tijd voor de evenementagenda. Een wat aangepaste evenementagenda, <laughs> ja. luisteraars. Ik zal het op de, de Matthijs van Nieuwkerk manier gaan proberen. En het is alleen even van dit weekend en de komende week. Nou, Zoals gezegd, dit weekend volop racegeweld op het circuitpark Zandvoort... tijdens de finale races. Ook morgenochtend vanaf een uur of half tien... bent u wederom van harte welkom op het circuitpark Zandvoort. Want het zijn prachtige racewagens die daar dit weekend uh, zijn te bezichtigen. Zoals gezegd vanavond natuurlijk het grote slotfeest bij het Wapen van Zandvoort. Dat begint om half zes met optredens van Papa Luigi, Michael Knobben, Mark Meijer en De Dijk met EI. En uh, de gastheer Rob en Brigitte verwachten nu vanaf half zes om dit slotfeest van 125 jaar Wapen van Zandvoort met hun mee te vieren. En uh, ja, de Leuven worden ook niet vergeten vanavond in het sportcafé Zandvoort... Het Oktoberfest en het, met derndels, bier, bier uh, ja, werven mm -hmm. ja, zou ik bijna zeggen. Van allerlei activiteiten. Dat gebeurt vanavond allemaal, om vanaf 9 uur tot 1 uur vannacht. Uh, wel een 18-plus beleid, dus als je 18 of ouder bent... neem je pasje even mee, dan, uh, dan kan je namelijk een polsbandje bemachtigen... en dan kan je rustig een, van een biertje genieten. Dat allemaal vanaf 9 uur vanavond tijdens het Zandvoorts Oktoberfest... in het uh, Sportcafé Zandvoort aan het Duintjesveldweg nummertje 1A. En jazzliefhebbers, morgen weer. Ja hoor, dan is het weer zover. Jazz in Zandvoort met Peter Lichtermoed. En dat gebeurt allemaal in gebouwde Krocht. En dat begint om half drie... Uh, en dat is voor de jazzliefhebbers die van concertmatige jazz houden. Echt een uh, geweldig uh, ja, evenement weer. U kunt natuurlijk meer informatie over dit concert... en over alle andere concerten van Jazz in Zandvoort... nakijken op de website www.jazzinzandvoort.nl... www.jazzinzandvoort.nl... Dan zijn er tweetal evenementen nog komende week op 14 en op 15 oktober. En daarvoor wordt u verzocht zich te vervoegen in de bibliotheek... Zandvoort aan de louis David's carré nummertje 1. En dat is allereerst een workshop percussie met Ilse Hof, Hofma op 14 oktober... en Do-it-yourself op 15 oktober. Meer informatie kunt u uiteraard vinden op de website van de bibliotheek Zandvoort. Dat, dat, dat 14 en 15 oktober... En uh, last but not least van de evenementen die ik nu aan ja, u laat passeren... is in de bioscoop Circus Zandvoort. Ladies' Night. Ja, ja. Oh, yes, it's Ladies' La Night. Ladies' Night. Ja, ik wil. En dat is om 15 oktober om half acht en het duurt tot half elf. De Ladies' Night is een avond speciaal voor dames. Lekker een avondje uit met vriendinnen, bijkletsen, een filmpje pakken... nog meer bijkletsen, een hapje erbij... en natuurlijk een drankje, want anders is het feest niet compleet. En omdat het, omdat het dan Ladies' Night is, ook nog een tasje vol verrassingen. De films in de Ladies' Night zijn wisselend van thema... van romantische comedie tot musical tot trekker. Laat je verrassen, dames, dat allemaal op 15 oktober... vanaf half acht tot half elf. In de bioscoop aan het Circus Zandvoort Gasthuisplein nummertjes vijf. Ladies only, tot zover. En meer uh, informatie over de evenementen vind je ook op de CFM-app. CFM Race Radio, Pit Report. Ja, we hebben dus juist van genoten de kwalificatie van de Formule 1-race morgen in Satchi, Albertje. Ja, en gaat u er maar voor zitten morgen om 1 uur, want dan start de Formule 1 en om 12 uur natuurlijk de voorbeschouwing. Dat allemaal op de speciale sportkanalen in den landen. En de startopstelling is als volgt. U hebt het al ge gehoord eerder in het programma. Carlos Sainz Jr. die raakte uh, tijdens de, de, de derde, derde uh, vrije training ongelukkig in de vangrail en belandde in de grindbak en uh, is afgevoerd naar het ziekenhuis... maar uh, daar zijn de foto's inmiddels al van bekend. Hij heeft een duim omhoog, dus alles is goed. Maar goed, morgen, wie startte Van Pol? Dat is niemand minder dan Nico Rosberg... De uh, teamgenoot van Lewis Hamilton. die op de tweede plek uh, van start gaat. En Mercedes kan dit weekend al het uh, de, de algemeen klassement in de, bij Mercedes. kunnen ze binnenhalen. Dus dat is, staan niet alleen punten voor het wereldkampioenschap op het spel. maar ook voor de merkenteam Mercedes. Nico Rosberg gaat van Opol. gevolgd door Lewis Hamilton. gevolgd op de derde plaats was Valerie Bottas. en die wordt gevolgd door Sebastian Vettel. en op vijfde Kimi Räikkönen. Max Verstappen vinden we terug op de negende plek. een keurige prestatie. Zelf had hij gehoopt, op een, had hij, was hij vanuitgegaan dat een achtste plek mogelijk zou zijn. Maar nogmaals, negende plek voor Max is hartstikke goed. En de tiende plek is die voor Daniel Ricciardo. Dus morgen vanaf 1 uur de Formule 1 van Sochi in Rusland.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 Tweede helft van de wedstrijd van vandaag. Schakelen we weer over naar Duintjesveld, naar Joop Nogmaals, goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag, luisteraars en Rob en Albert Jan, uiteraard ook. Want is zit ook mee te luisteren, denk ik. Ja, Sans het heeft niet gewisseld, maar is wel de hele tweede helft tot nu toe, dat is 12 minuten, behoorlijk in de aanval. Hij heeft nog een kans gehad, een mooie kans wel eens. Uh, de keeper kon de bal net niet pakken. En uh, Maurice Mol zet zijn voeten tegen en de bal ging goed richting het doel. Maar was net niet hard genoeg. Kon door een verdediger uh, achterhaald worden en uit het doel gewerkt worden. Dat was een kans geweest voor Zandvoort. Maar goed, het is niet anders. Zandvoort dat uh, uh, ja, eigenlijk min of meer, vind ik, uh, niet goed tevoorschijn komt. Uh, ze moeten deze club... Ja, tegen wil ik niet zeggen. Maar we hadden er makkelijk twee of drie nog voor kunnen staan. Dat is nog niet gebeurd. Of dat gaat gebeuren, dat ligt in de toekomst uiteraard. Dus als we nu in ieder geval de pol gaan uitnemen via Joris Schmid. Schmid die het helemaal niet moeilijk heeft gehad. Uh, behalve dan één bal waarvan je zegt, nou, dat, uh, dat had zo goed erin kunnen gaan. Het is ook niet gebeurd. Het is allemaal voor aannames. Uh, het antwoord dat ga, gaat nu via de rechterkant gaat het, uh, proberen een aanval op te zetten. Aan de rechterkant nu. Uh, even kijken. Uh, die zit daar. Oh, dit is een slechte paas. Uh, uh, Max Aardewerk. Ja, die kan hem gewoon kan afpakken weer. Naast zijn neefje Michel Ormenjo. Ormenjo brengt die bal naar voren toe, naar de zijkant. Wie staat daar. Na Nee, Patrick van Oort, Patrick van Oort. Je houdt de bal bij zich. Probeer dat Molly te bereiken. Dat kan niet. En die bal gaat over de zijlijn en die gaat voor zandvoort. Uh, er wordt hier. Uh... Denk ik een kleine fout gemaakt? De, nee de, ar, de assistent scheidsrechter geeft aan dat hij voor de Amsterdammers is. En de scheidsrechter uh, gaat de kant dan En toch gaat de scheidsrechter met een mee-akkoord. En zal uh, die Amsterdammers nog gaan gooien. Ga nu in de aanval. Behoorlijk snel zelfs. Voor het bal wordt breed gelegd. En nog een keer breed gelegd. En dat is Jorik Smit daar. Die de bal heel goed tegenhoudt. Anders was het zomaar 1-1 geweest. En nu is het simpel uit verdedigen via Omenio. Die de bal. Uh, oh, oh, oh, oh, oh. Onder, onderdacht, echt ongelooflijk wordt die bal zomaar aan de zijkant weggeramd en die, die gaat dan niet meer verder dan 4, 5 meter die komt via Sandsvoort van de uh, bij en Amsterdam terecht en daar was het buitenspel in ieder geval uh, gefloten gevlachten en gefloten zelfs en uh, Zandvoort mag gaan ingooien. Of, uh, de bal weer in het spel gaan brengen. Goed, 59 minuut loopt. stand is nog steeds 1-0. Het voordeel van Zandvoort. Dus zo meteen in de derde uur komen we weer terug bij Joop van Nes. Graag tot zo meteen. Eat a hand.